Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. KLM verwacht komende dag niet opnieuw met lege toestellen naar Schiphol te vliegen. Gisteravond vlogen zo'n 40 toestellen van de luchtvaartmaatschappij leeg terug naar Amsterdam... omdat het op de luchthaven te druk was. Ook konden toestellen niet landen of vertrekken door een ongunstige windrichting en baanonderhoud. Een woordvoerder van KLM gaat nu uit van een minder drukke dag. Bovendien staat de wind gunstiger. Het betekent niet dat KLM weer helemaal normaal vliegt. Vanwege de pinksterdrukte was eerder al besloten 50 vluchten per dag te schrappen. Dat aangepaste schema blijft ongewijzigd. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Stefan Hendricks. De 31-jarige cabaretier won de juryprijs van de 43e editie van het festival. Volgens de jury zie je meteen als Stefan Hendriks opkomt dat we te maken hebben met een allround performer. Hij is rete grappig, staat in het juryrapport. Ook de twee andere finalisten vielen in de prijzen. Piet van Ege kreeg de publieksprijs en Celine Schrama de studentenprijs. Het was voor het eerst in de geschiedenis van het festival dat de prijzen werden verdeeld onder alle finalisten. De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace gisteravond een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, koningin Elisabeth. U bent er voor ons geweest deze 70 jaar, zei Charles. Hij zei verder dat het dienen van het Britse volk de reden is dat ze iedere dag opstaat. De 96-jarige koningin was er zelf niet bij, maar aan het begin van het concert was ze wel te zien in een filmpje waarin ze thee dronk met Beertje Paddington. Bij het concert in de buitenlucht waren 22.000 toeschouwers. waren optredens van Queen, Alicia Keys en Rod Stewart en het concert werd afgesloten door Diana Ross. Het weer vanuit het zuiden steeds meer buien en minima vannacht tussen 9 graden in Groningen tot 16 in het zuiden. overdag steeds meer buien, later ook in het midden van het land met kans op onweer. tegen de avond bereiken de buien pas het noorden. daar kan het 22 tot 25 graden worden. in de regen is het zo'n 18 graden.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 you got the power to make me weak inside and girl you leave me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 You want me to say, I'm gonna do what you want me to do. Ain't gonna talk my mouth.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 Bing that. Is ze het uzet van zon zee zandvoort en zomerhit Het is het van zon